7 uur en Monsere met het NWS-journaal. Door het noodweer en de overstromingen in Centraal-Europa... zijn tot nu toe zeker 17 mensen omgekomen. In Tsjechië verdronken tien mensen. En in Duitsland zijn zeker zeven doden gevallen. Volgens de Duitse autoriteiten is het ergste nu wel voorbij... maar het schoonmaken van de overstroomde stads- en dorpcentra en de wegen kan nog wel weken duren... Telecomproviders moeten gestolen mobiele telefoons onbruikbaar maken. Het kabinet denkt dat het op deze manier het aantal diefstallen van smartphones kan worden teruggebracht. Straatrovers hebben het vaak gemunt op smartphones van hun slachtoffers, schrijft minister opstelte van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. In sommige steden is het 50% van de straatrover. Zakrollers en inbrekers stelen ook vaak smartphones. De regeringspartijen PvdA en VVD steunen het plan van het kabinet om de NS de vervanging van de vira te laten regelen. Oppositiepartij CDA vindt het onverstandig en risicovol dat de NS opnieuw de kans krijgt om te zorgen dat er een hoge snelheidstrein van Amsterdam naar Brussel gaat rijden. CDA-Kamerlid De Rauwe wil dat het kabinet nu al met andere aanbieders gaat praten. De Nederlandse spoorwegen willen op korte termijn meer intercity's laten rijden tussen Den Haag en Brussel. En verder gaat het aantal Thalys-hoge snelheidstrijden... tussen Amsterdam en Brussel omhoog, van 9 naar 11 per dag. DnS hoopt hiermee het wegvallen van de 4 verbinding te compenseren. Op de langere termijn, na 2015, wordt het aantal verbindingen... naar het zuiden fors uitgebreid. Dit kan niet meteen, onder meer omdat daarvoor... de dienstregeling moet worden aangepast. In China zijn 42 mensen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in brand vloog. Zeker 30 mensen raakten gewond... Op foto's is te zien dat de bus volledig is uitgebrand. Het ongeluk gebeurde tijdens de avondspits in de havenstad Xiamen in het zuidoosten van China. De bus zat op dat moment helemaal vol. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Getuigen hoorden kort na de brand explosies. En dan het weer. Vanavond en vannacht droogt, koelt af tot 9 graden. Morgen aan de kust wolkenvelden, 14 graden op de Wadden. In het binnenland veel zon, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANRB-verkeersinformatie. De avondspits is nu wel zo goed als voorbij. Op een paar uitzonderingen na. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat nog 4 kilometer bij Muiden. Elders op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Deventer en Batmen 4. Op de A10 West richting Den Haag voor de Koentenol 2. En op de A10 Zuid richting Amersfoort voor het Amstel Business Park 2. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Een ijzersterke thriller van Charles Dentex. Tex. Boekentip in de wereld rijdt door. De Erfgenaam, nu verkrijgbaar in de boekhandel. Morgen zijn vloeistuk, twee en dejeuner. En dan weer thuis voor de buis. Voor het voetbal, Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Een ijzersterke thriller van Charles Dentex. Tex. De Erfgenaam, nu verkrijgbaar in de boekhandel.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, en dit is Brands met boeken op Radio 1. En daar werd er net een hele mooie nieuwe compositie tegen gebracht. De tune eventjes vooraf we door weer een andere. Welkom, tot acht uur dus. Brands met boeken op Radio 1. En ik ga vanavond praten met drie gasten. En dat gaat over het boek Meer. En ik heb voor u gelijk thuis een vraag. Weet u hoe groot uw, water, nee, uw voetwaterafdruk is? Goed, hè? zeg ik water, het nu. Water, ja, voet, ik het doen, ja. Watervoetafdruk. Watervoetafdruk. Ik had het nog zo goed gerepeteerd, watervoetafdruk. De vraag is overigens of dat woord in het woordenboek staat. Waarschijnlijk wel inmiddels. Het is een heel mooi woord. Maar hoe groot is die water... Zeg het nog een keer. Watervoetafdruk. Goed, dat was Arjen Hoekstra. En hij is professor waterbeheer aan de Universiteit van Twente. Hij is te gast vanavond in het programma. Ook Arjo Klamer is uh, te gast. Econoom, werkzaam aan de Erasmus Universiteit. En Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Ik ga met jou beginnen, Marianne Thieme. Ik heb hier voor me het boek Meer. En dat boek is volgeschreven door onafhankelijke wetenschappers uit verschillende hoeken. En van links tot rechts en van rechts tot links. Dat is denk ik heel erg belangrijk om te zeggen. Omdat je hebt geprobeerd een onderwerp vanuit verschillende hoeken en ook buiten politieke agenda's om te laten belichten. Zo zeg ik het goed, he? Ja, zeker. Uh, wat mij opvalt in de debatten in de Tweede Kamer... is dat er uh, vaak gebrek aan kennis is als het gaat om de belangrijke crisis... Die, uh, de wereld, waar de wereld mee te kampen heeft. Zoals de klimaatcrisis, de voedselcrisis, de biodiversiteitscrisis. Dat de, de financiële hebben ook De financiële, ook financiële nog. crisis. Uh, waar vooral de focus op de laat, laatste crisis uh, ligt. De kleinste der crisis, kan ik wel zeggen... Alhoewel dat natuurlijk heel belangrijk is, zie je wel dat uh, politici zich, uh, zich laten gijzelen door een eenzijdige economische logica. We moeten vooral weer die koopkrachtplaatjes weer in orde zien te krijgen op korte termijn. We moeten op korte termijn uh, ja, de begroting op orde krijgen. Terwijl we hebben te maken met zulke grote vraagstukken in de wereld dat je moet verwachten van politici dat ze daar een visie op hebben. Nou. Daar kan ik uh, in de Tweede Kamer wat moeilijk uh, die visie uh, boven krijgen. En daarom dat, uh, dat ik dacht, weet je wat, ik ga vijftien wetenschappers vragen vanuit verschillende disciplines... op een onafhankelijke manier naar de wereld laten kijken op het gebied van de watercrisis die we hebben. De klimaatcrisis, met een optimistisch geluid van hoe kunnen we de wereld beter achterlaten aan onze kinderen. Want, maar gaan we even, daarna? Even, even heel... Heel simpel. Ja. Welke vraag heb je hen voorgelegd? Want je hebt verschillende wetenschappers die vraag voorgelegd. Hier zitten er twee. Arjen Hoekstra, die ik net al voorstelde. En Arjo Klamer, ook uit verschillende disciplines. Jij bent van het waterbeheer, de economie. Even heel simpel. Welke vraag kregen zij voorgelegd? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, mensen voldoende te eten hebben... als we straks met 9 miljard mensen op de wereld zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we straks energie genoeg hebben om ook uh, te kunnen blijven produceren op een duurzame manier. Feitelijk komt de vraag op neer, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we kunnen leven binnen de grenzen die de aarde biedt... in termen van grondstoffen, in termen van energie. Hoe kunnen we dat doen zonder dat we de aarde daarmee uh, ja, zo ver belasten... dat we ja, zagen aan de tak waarop we zitten? Ah, Goed, nu heb je iets gezegd. En ik heb jullie ook uh, van tevoren gezegd... voor dit programma begon. Van, ik, ik zou het leuk vinden als jullie met elkaar in gesprek zijn. Dat we met elkaar gaan meedenken. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar dat kan, mag ook weer met tegenspraak. Hm. Uh, nu zei Marianne Tiemen net... Kijk, de vraag die ik heb gesteld... die staat eigenlijk heel weinig op politieke agenda's in de Tweede Kamer. Uh, mee eens of niet? Nou, ik denk dat het op een andere manier uh, wel speelt. Maar ik begrijp, als je in de politiek zit... Dat je soms, uh, maar goed, dat zit ik dus niet, maar dat begrijp ik... dat je altijd uh, verbijsterd bent hoe de korte termijn uh, alles bepaalt... en dat er niet uh, verder doorgedacht kan worden omdat daar geen tijd voor is. En daar is ook wel waar, kijk, wij, uh, waar ik eigenlijk als econoom op reageer... is dat we een systeem hebben dat ik niet denk dat houdbaar is... maar dat is eigenlijk wel ingegeven door de gedachte dat de wetenschap... Uh, de grondslag moet zijn voor het beleid... Mijn grote held ooit Jan Tinbergen... die had gezegd van nou, die markt dat is een chaos... en wat moet je hebben is een overheid die gebaseerd op wetenschap... economische wetenschap gaat de zaak een beetje gaat regelen... met programma's en allerlei afspraken en regels en zo. Dat was de gedachte. En we werken nog steeds met die gewachten. Maar dat is wel gebaseerd dus op de wetenschap. Maar ik denk wat jij dan ontdekt nu in de Tweede Kamer... dat we het eigenlijk niet meer weten... Ja, precies. Ik denk dat dat is ook waar dat we eigenlijk niet weten hoe we met die financiële crisis om moet gaan. En dan ben ik econoom genoeg dat denk ik van dat heeft ook consequenties voor wat er in het milieu gebeurt. En dat onze wetenschap op dit moment niet afdoende is om antwoorden te hebben op de grote uitdagingen die ons uh, op dit moment uh, in het gezicht staren. Is het de wetenschap of is het de politiek ja, dat er al geen antwoorden heeft? Want ik nou, denk namelijk dat het de politiek is. Ja, de politiek. Maar ik zou zeggen, het is ook de wetenschap. Ja, ik zit in de onder-economen. Je zit aan de Erasmus Universiteit. Hè? Misschien ja. bij onder economen. Onder ja, ja. economen is uh, de arrogantie uh, enorm groot. Ja. Uh, en ik denk dat jullie zo kunnen wel uittekenen. Een aantal van de economen die mijn goede collega's zijn. Um, maar met een aantal andere economen denk ik dat wij uh, helemaal de verkeerde richting inkijken ons helemaal doodstaren op een aantal getalletjes. Het is echt onverbij, onbegrijpelijk hè. hoe we ons totaal laten fixeren... op één, één getalletje ja. dat alles bepaalt. En weet je wat ik bedoel? Ja. Dat ene getalletje. Ja, het BNP. Je moet wel in, in, in, in ja. je geval ja. praten. Ja. Maar, ja. dat is het BNP. Ja, het BNP, ja. ja de groei. He, dat, daar bepalen we ook het, het uh, overheidstekort waar iedereen het over heeft. He, dat, dat de, de overheidsschuld wordt ook altijd gemeten naar aanleiding van BBP br uh, Bruto binnenlands product. Dat bepaalt of we gelukkig zijn, of het goed gaat of slecht gaat. En het is ongelooflijk dat ene getalletje bepaalt alles. Ja. En een getalletje zegt uh, eigenlijk uh, opmerkelijk weinig. Over waar het werkelijk over gaat. Dat is eigenlijk mijn inbreng. Dus eigenlijk mijn inbreng is dat, dat ik zie eigenlijk toch dat we, en ik volgens mij is dat ook in dit boek wel ingegeven dat we. Een soort breukvlak zitten. We hebben dat eerder in de jaren 30 meegemaakt, maar we zitten op een soort breukvlak. En een breukvlak, en daarom gaat iedereen over de crisis, want men is in, raakt langzaam toch in de war. Maar dat gaat alleen maar, wat er dan gaat gebeuren, is dan moeten we noodgedwongen anders gaan denken. En dat, daarom heb ik meegedaan in dit boek, omdat ik toch heb begrepen van jouw verzoek. En nu kijk ik naar me, Jon, dat verzoek dat je eigenlijk aan mij vroeg als wetenschapper: kunnen we. De wereld anders denken. In dit geval heb je mij de uitnodiging gegeven als econoom. Kunnen we de wereld anders denken? Nou, dat vind ik een hele mooie uitdaging waar ik graag uh, aan meewerkte. Kunnen we de wereld anders denken? Maar eerst ga ik toch even naar Arjen Hoekstra. Want je bent professor uh, waterbeheer. Watermanagement aan de Universiteit van Twente. Uh, Marianne Thiemers zei net... Um, kijk, in de Tweede Kamer wordt er te, wein wordt er te weinig nagedacht... Over de lange termijn. En dan over een lange termijn. die zeg maar. Door de, door de, zoals die door de wetenschap gepresenteerd zou kunnen worden. Met andere woorden, is een kloof tussen politiek en wetenschap. Ben je daarmee eens of niet? Ja, dat is absoluut waar. Als je kijkt naar de, de, de politiek. Eh, tegenwoordig eh, is die term van eh, fact-free politics. Eh, enorm populair. Eh, politiek gaat helemaal niet over kennis. En die hoeft ook niet meer op basis van kennis gedaan te worden. En dat is iets wat wetenschappers, in ieder geval mij, maatloos ergert. Want er is heel veel kennis voorhanden. Uh, die toch wel uh, de moeite waard is om mee te nemen in de politiek. Uh, maar er is ook de andere kant, uh, moet ik eerlijk zeggen, want ik zit natuurlijk in de wetenschap. Ik vind we veel wetenschappers toch ook wel een klein beetje met een bord voor de kop lopen. Uh, en dan moet je altijd oppassen als je dat zegt als wetenschapper, want dan maak je niet populair bij je collega's. Maakt niet uit. En ik heb hier aan mijn rechterhand dus een econoom zitten. En economen die springen er ook uit als het gaat om een bord voor een kop. En ik spreek niet voor allemaal, maar er zijn er wel heel veel van. En, en, en dan krijg je verhalen ook die vanuit de wetenschap soms de wereld inkomen... Die, die, die ook heel eenzijdig zijn. En dat is misschien ook wel een van de redenen... waarom de politiek ook maar de vrijheid neemt... om dan, dan iedereen maar een eigen mening op na te houden. Want de wetenschappers zijn het ook niet altijd eens. Ja, nou, en als ik met mensen uh, televisie zit te kijken naar een opinieprogramma... dan zeggen ze, hoe kan het nou dat we toch altijd maar dezelfde uh, wetenschappers zien... die allemaal hetzelfde zeggen, namelijk we moeten weer gaan groeien... Uh, we zien een oud-politici uh, op de televisie uh, vertellen wat de oplossingen zijn... of kunnen zijn voor de crisis, terwijl ze die zelf veroorzaakt hebben. Waarom zien we geen nieuwe denkers, originele denkers? En dat triggerde mij toen dat uh, regelmatig mij werd gevraagd. Dus ik ben echt op zoek gegaan naar originele denkers. En uh, nou, ik kan je wel vertellen, dat is op zich best moeilijk om die te vinden. Want, wat, is daar, want, wat, is daar, wat is daar moeilijk? Want die zijn er. Bijvoorbeeld, zeker. ik ben op dit onderwerp gekomen door... ze staat er ook bij, ze is van de... ze is hoogleraar in Wageningen, Louise Vet. Louise Fett, uh, zeker. En, uh... Dat is iemand die, bijvoorbeeld heeft, uh, die mij ooit heeft uitgelegd... hoe we in binnen afzienbare tijd... onze antibiotica uit de grond kunnen gaan halen. Ja, nou, dat is en, een originele gedachte. En hoe zonne-energie, <laughs> zeg maar, uh, alles bepalend kan gaan worden. Zij is dus ook... Optimistisch, Maar even daar nog over. Hoe, hoe komt het dat je dat zo weinig hoort dan? Nou ja, ik, ik denk wetenschappen in de wetenschappelijke wereld. zijn we op een bepaalde manier ook wel conservatief en behoudend. Omdat, en dat zit ook een beetje in de, in de manier waarop onze wetenschap uh, georganiseerd is. Je moet moeten andere collega's beoordeeld worden. Je wordt beoordeeld op aantal publicaties. Dus heel veel tijd en aandacht voor vernieuwing... krijg je ook weer niet in die wetenschap. Dus ik begrijp het wel dat het niet altijd makkelijk is. Um, en soms denk ik ook dat de meest vernieuwende gedachten... eigenlijk uh, komen uit uh, de wereld die, die wat tegen de wetenschap aanleunt... maar daar buiten de universiteit opereert. Ja, maar het grappige is nu intussen wel, Marianne Thieme, dat jij begon met de politiek en, en intussen heeft de, de, de wetenschap de grootste eh, zwarte kaart toegeschoven gekregen. Nou, ik denk dat we allemaal een product zijn van, van deze tijd, uh, maar dat er vanuit, namelijk het behoorlijk conservatisme, iedereen praat elkaar ook vaak na, uh, wil ook graag in slaap gesust worden, het komt, wordt allemaal vast wel weer beter, de crisis is over een paar jaar wel weer over, en uh, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik vind dat eigenlijk een beetje pessimistische gedachten van het zal, ja, ja het, het, we zien wel waar het schip strandt En ik ben dus op zoek gegaan naar juist de optimisten en de mensen die durven tegen de stroom uh, op te roeien. En ook binnen de wetenschap. En het was wel grappig, we hadden een mini-symposium naar aanleiding van het uh, boek uh, Meer in de Eerste Kamer vorige week. En uh, ik merkte ook dat de wetenschappers die aan het woord uh, komen in dit boek... Een bijna een soort activistische houding krijgen van uh, omdat ja, ze komen vaak niet verder dan een opinieartikel in een krant, maar in de politiek zelf worden ze dus nauwelijks genoemd. Ja, en wat ik ook wel mooi vond, dat kwam op een gegeven moment aan de orde, maar ik zag jouw reactie erop dat uh, dat vaak dit soort uh, denkers, waar, waarin de, ik blijkbaar ook hoor, maar graag als, als, als idealisten gezien worden, hè, die, die alsof Terwijl, uh, yeah. maar dat vond ik wel een aardige omkering. Dat eigenlijk uh, wij heel realistisch zijn. Yeah. Um, omdat we echt ons proberen te focussen op wat er aan de hand is. En dat al die, die, die mensen die dat allemaal wegproberen te denken, eigenlijk in met een hoofd in de wolken lopen, alsof dit een houdbare situatie is. Dus, dus we proberen, dat vond ik wel een aardig moment. Ja, dat... want het wordt vaak gezien als van, oh, het zijn allemaal doemdenkers. Ja. Nou, ik zo ken ik er nog wel een paar, hoor. Het water, ja. het zoet water is in 2017 op uh, voor de meeste mensen op de aarde. Nou, uh, straks zijn er geen vissen meer in de zee. Daar word ik depressief van. Dus uh, wat jullie doen, daar zit ik niet op te wachten. Terwijl juist het zo laten gaan. En denken van, nou ja, we zien wel, het, uh, het zal mijn tijd wel duren. Dat vind ik nou juist zo'n pessimistisch dat gedachte. Ook, ja, ook, daar, ja. word je, daar word je nou echt depressief van. En dit is een hoopvol boek. Het woord water is gevallen. Ik ga nog even zeggen dat dit brands met boeken op Radio 1 is... en dat ik praat over het boek meer. Dat onder eindredactie van Marianne Thieme werd gemaakt. En ik heb twee van de schrijvers... heeft een aantal wetenschappers gevraagd... om na te denken over hoe het in de toekomst verder zou moeten. En ze waren geheel vrij om dat in te vullen. En twee van hen zitten hier aan tafel. De econoom Arjo Klamer en Arjen Hoekstra. En hij is hoogleraar... Waterbeheer, watermanagement mag je ook zeggen aan de Universiteit van Twente. Nog even die, die, die voetafdruk, die watervoetafdruk. Prachtige woord. Want daar gaat jouw jou, jou stuk over. Mm -hmm. Heel simpel gezegd, als wij heel lang onder de douche staan... dan roepen we nee, dat kan niet, want we verspillen. Maar ja, eigenlijk zou je... Ik hoop alleen dat mijn kinderen dit niet horen... een half uur gewoon onder die douche kunnen gaan staan in Nederland... Als je dan vervolgens die aardbeien uit Spanje... gewoon maar laat staan. Leg eens uit. Ja, mensen denken bij water natuurlijk altijd direct aan de douche en de wc. En, en ze denken dat ze dan toch wel wat besparen... door bijvoorbeeld een uh, waterbesparende douchekop te nemen... of een tweede knopje op het toilet. Maar als je kijkt naar de totale watervoetafdruk van, uh, van gemiddelde Nederlander... Wie heeft dat woord bedacht trouwens? Dat heb ik zelf bedacht, uh, inmiddels tien de, jaar geleden. De watervoetafdruk. de watervoetafdruk. En hoe bereken je die? En dan kijk je naar het totale watergebruik, niet alleen van, je, van jezelf thuis... maar dus ook het indirecte watergebruik. Dus dat gaat om al het watergebruik wat zit achter de goederen die je consumeert. Dus om die goederen te produceren. Nou, wat blijkt, als je daarna op die manier naar watergebruik kijkt... dat eh, 99% van je watervoetafdruk van de gemiddelde Nederlander gaat niet over uh, watergebruik thuis. Maar dus dat gaat... 99%, 99 gaat niet over thuis, maar dat gaat over het watergebruik achter de goederen die je koopt. Bijvoorbeeld in de supermarkt. Het gaat vooral om voedsel. Want uh, iets van 90% van die watervoetafdruk is uiteindelijk voedsel. En katoen is dus eigenlijk, hebben we het vooral over de landbouwproducten. Uh, er is minder watergebruik in de industrie. Geef een dus voorbeeld doet... van een product hè, en, en hoeveel water daarvoor nodig is en dat ik gewoon elke week koop of wat dan ook. Nou ja, één boterham, dus gewoon één, één plakje, is, is 140 liter water om dat te maken. En dat is voornamelijk voor dat tarwe, een kopje koffie, uh, ook iets van 100, 200 liter uh, water. Van één kopje koffie? Van één kopje koffie. En dat heeft, en Eén kopje zo... koffie heb je hoeveel water nodig? 140 liter water. 100... voor één biefstuk? 10.000 liter? Dus ik, ja, ik, ik wilde niet met de biefstuk beginnen, de <laughs> dan dan, maar dat is 15.000 liter voor een kilo biefstuk. Van een kilo biefstuk ja. heb je 15.000 liter water nodig. Ja. Dat is ongelooflijk. En als je dus kijkt naar, naar die ontzettend hoeveel water, dan denken mensen, maar waar is dat water? Nou? Nou, dat gaat niet om Nederlands water, want 95% van de watervoetafdruk van de gemiddelde Nederlander is buiten Nederland. Want dat ja. komt omdat wij zoveel producten importeren. En dat importeren we niet uit België... of uit nou ja, andere nabijlanden. Dat importeren we ook vaak van ver. Uh, dus uh, als je goed kijkt naar... waar onze watervoetafdruk is... is die eigenlijk wereldwijd. Die ligt in Zuid-Amerika. Die ligt in Azië. Die ligt in Afrika. Die ligt eigenlijk overal. En als je dan gaat traceren... van waar, waar is dat watergebruik... Nou, dan kom je vaak in hele droge gebieden terecht. Dan zie je meren uitdrogen. Dan zie je grondwaterstanden naar beneden gaan... Jaar in, jaar uit. Uh, maar even heel stroom. simpel, hè? dit is het Billy Wilder uh, ja. perspectief. Die zei altijd, je moet een heel klein detail pakken en dan ga je het verhaal heel groot maken. Ja, nou, daar zijn we hier wel eens beland. Dat, dat <laughs> heb ik, nu al. ik sta nu achter mijn aanrecht, of ik sta voor mijn en er ligt een aardbei op en ik eet hem op. Die aardbei, hoeveel, hoeveel liter is dat? Nou, een, aard, een, een kilo aardbei. Dat nee, dat al... Niet een Nederlandse aardbei. Nee, dat zijn dan Spaanse aardbeien in het algemeen, hè. En dat zal zo'n 100 liter water kosten. Eh, een paar honderd liter water eh, maximaal. Per aardbei? Maar, nee, voor een kilo, frankido kilo Sorry, ik schrok Maar nou, je, dat ook al. Als he. je hebt over de Spaanse aardbeien... en die komen die uit Zuid-Spanje, die groeien uitstekend... maar er is geen water, dus dat wordt allemaal geïrigeerd. Daar komen wetlands, hè, dat zijn dus natuurlijke... Natte gebieden waar enorme rijke biodiversiteit is... komen daar droog te staan. Omdat dat water, wat er normaal in uitstroomt... en dus die, die, die wetlands onderhoudt... Eh, dat wordt gebruikt om die eh, aardbeien te irrigeren. Dat verdampt dus, dat, eh, dus die die wetlands komen droog te staan en die biodiversiteit verdwijnt. Ja. Dus dan kom je eigenlijk door in de supermarkt te beginnen... Die, die producten terug te volgen. En bij, met de, bij de aardbeien kom je uit Spanje terecht en zie je die wetlands opdrogen. Met katoen kom je in, bijvoorbeeld in, in Oost-Turkije of in Centraal-Azië... en dan zie je rivieren opdrogen en meren dalen. Met, met vlees kom je in Zuid-Amerika en dan zie je sojavelden... en dan zie je regenwouden gekapt worden... Dus, dus je, komt, je hebt als Nederlander eigenlijk dus veel meer te maken met die, die problemen die je, waarover je in de krant leest. En, en dat is waar ik me zorgen over maak. Omdat je dus feitelijk eh, in een gebied leeft, in een land waarbij je denkt... nou, we hebben dat allemaal eigenlijk best wel netjes voor elkaar. Maar als je dat goed bekijkt, dan kan dat nooit zo voortduren. Omdat wij dus op een goedkope manier eh, profiteren van allerlei goederen die we ja. importeren die alleen maar gemaakt wordt het eigenlijk ten koste van, van het lokale milieus... en lokale mensen ook. Nou, je ziet dat andere landen zijn zich ook aan het ontwikkelen zijn. Dus in China is bijvoorbeeld de vleesconsumptie enorm aan het toenemen. Die zijn dus ook nu bezig met steeds maar van andere plekken... meer en meer voedsel te weg te halen. Wat dus eigenlijk al die problemen alleen maar vergroot. Nu zit ik nog even te denken aan iets wat ik hoorde. Dat is Unilever. Die waren, hadden onderzocht hoeveel, hoe lang Nederlanders douchen. En die hadden berekend dat als je dat dan tot tien minuten beperkte, dan zou dat, ik weet niet hoeveel vliegtuigvluchten schelen op, op bijvoorbeeld New York. Nou, dan heeft iedereen gelijk de neiging om tien minuten te gaan douchen. Maar eigenlijk is dit een schijnoplossing, want het probleem is een, van een hele andere aard. Nou, vanuit wateroogpunt inderdaad. Kijk, als je doucht, dan doe je dat meestal met warm water, Dus het scheelt wel een hoop energie als je korter doucht. Ja. Maar als je het vanuit het wateroogpunt bekijkt en je wil daadwerkelijk iets bijdragen aan de oplossing van de wereldwaterproblematiek... dan kan je beter een stukje vlees laten liggen of überhaupt vegetariër worden. We hebben berekend dat je de totale watervoetafdruk van de mensheid heeft voor 30% te maken met dierlijke producten. Dus als je als in de hele wereld geen vlees zou eten... En, en geen, uh, geen zuivel. En dan zou je de watervoetafdruk vanzelf al met 30% reduceren. Maar ja, hoe krijg je de watervoetafdruk op de politieke agenda? Nou, dat hebben we wel aardig uh, bereikt, moet ik zeggen. De hele discussie rondom uh, de vleesconsumptie. Uh, toen ik daar in 2008 over begon in de Kamer. Toen werd ik weggehoond en uh, werd ook gezegd... kom niet aan mijn barbecue, kom niet aan mijn stukje carbonade. Oh ja. En inmiddels uh, is het zo dat er uh, meer partijen zijn die het hebben over... misschien moeten we wel met een, uh, een vleesheffing gaan komen. Moeten de werkelijke kosten die uh, met vleesconsumptie uh, gepaard zijn... ook in de prijs verdisconteerd uh, gaan worden. Uh, waardoor ook mensen minder vlees gaan eten. En dan als ze vlees eten dat het dan ook milieuvriendelijker zou kunnen zijn. Um, dus je ziet andere partijen dat dan wel overnemen. Je, bent daarin dan, je loopt wel vaak ver voor de muziek uit. Dus in de eerste instantie word je toch uh, altijd weggehouden. Maar daar we... ben ik altijd uh, al Ja, maar nu zitten we alleen nog maar in Nederland. Ik zit nu even naar jou te kijken, Arjo Klamer. Want je hoort dit verhaal, dit ja. klinkt heel plausibel. Hè? Ja. Maar hoe ga, hoe ga je dit verwezenlijken? Hoe ga je dit oplossen? economisch gezien. Ja, kijk, economisch, maar dat is de standaard uh, antwoord van economisch. Nou, nu gaan we iets heel ergens krijgen, of nee, niet? Ja, nee, nee. nee, dat is gewoon heel, dat ze dat zeggen, economen, als er goed schaars wordt, wordt de prijs hoger, uh, gaat de prijs omhoog. En op die manier reguleer je het. Ik ben het daar niet mee eens trouwens, maar dat is een standaard economisch antwoord. En dat je dus eigenlijk op die manier dit soort problemen oplost. Dus inderdaad ook het prijs, uh, de prijs van vlees verhogen... Dus op reële waarde schatten, Daar is wel wat voor te zeggen trouwens. Maar daar ben je er nog niet mee. Maar Ayo, is het niet ook zo, dat uh, dat las ik gisteren in Economist... dat uh, China ontzettend veel soja aan het opkopen is ja. in Amerika en in Zuid-Amerika... omdat zij ontzettend veel varkensvlees willen produceren... voor hun uh, groeiende bevolking, die allemaal rijker wordt, koopkrachtiger wordt. Waardoor je sowieso al de vraag kunt stellen... kunnen wij straks nog wel de granen en de grondstoffen krijgen... Uh, voor uh, onze eigen productie. Ja, ik verwacht op het moment dat we een enorme inflatie kunnen krijgen... vanwege die, die slag om de grondstoffen. Die is even wat uitgesteld ja. door deze crisis. Maar, maar wacht uh, even, het legt even precies uit wat ons dan staat te wachten. Nou, dan gaan dus de prijzen voor allerlei grondstoffen... want daar is de strijd nu echt om gaande. En China is daar zeer voortvarend in... en interesseert zich verder helemaal niks voor mensenrechten en wat dan ook... en zorgt vooral in Afrikaanse landen dat ze goed gepositioneerd zijn... om, om die grondstoffen zichzelf toe te eigenen... En dan krijgen we natuurlijk een enorme strijd die ongetwijfeld gaat vertaald worden in hogere prijzen. En als die prijs voor al die grondstoffen, al die, schaar, die bijzondere grondstoffen die waarin al onze mobieltjes zitten bijvoorbeeld, maar ook water, dat gaat leiden tot wat ik verwacht in de nabije toekomst hoge inflatie. Want dat is hoe prijzen gestuurd worden door hogere. Dus ik, ik denk dat we daarmee geconfronteerd gaan worden. Maar nu. Is het wel... En nou kom ik wel als ik even uh, ja. op door mag. Want um, je moet heel erg uitkijken. Dat viel me ook op in een aantal bijdragen trouwens. Onder andere voor Louise Vet, Die eerst behoorlijk tegen economen tekeer ging. En als belangrijkste oplossing uh, economische oplossingen had. Uh, belasting verhogen. En, uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, wil ik daar juist in mijn bijdrage een, uh, een lans breken om juist dat om te draaien. Dat... Um, dat de belangrijke, in de afgelopen 50 jaar denken we vooral, dat uh, hebben we eigenlijk het beeld van Wij mensen zijn, nou ja, zijn eigenlijk een stel uh, nou, egoïstische, uh, op instinct gedreven mensen die uh, doen waar ze zin in hebben. Dus die moeten aan de ene kant gereguleerd worden door de markt, de discipline van de markt. Dus daardoor kan je niet alles veroorloven. En aan de andere kant de discipline die de overheid oplegt via wetgeving. En dan laat ik, probeer ik duidelijk te maken dat je dan de belangrijkste disciplinerende context bu buiten het gezicht, uh, gezichtsveld houdt. Begrijp je wat ik dat naartoe? Ja, je, het gaat gezichts... naar de... ja dus... je gaat naar de gemeenschap. En... Ja, de gemeenschap, ja. belangrijkste gezichtsveld. Ik had laatst een flinke discussie weer met Arnold Heertje erover. Die zei aan ons: In de uh, Verkeer als voorbeeld. Uh, we hebben verkeersregels. En we hebben uh, prijzen aan de benzinepomp... En dat reguleert het verkeer. zeg: Arnold, heb je ooit wel eens gereden in Napels? Uh, ga dan oh. nou eens een keer in Iowa City uh, rijden in, uh, in, uh, in Amerika of uh, in, uh, in Delhi. Dan zul je zien dat de verkeersregels hetzelfde zijn. Nou, de prijzen zijn verschillen iets, maar dat maakt op zich niet uit. Maar het verkeer loopt totaal anders. Waarom? Dat heeft alles met cultuur te maken. Hoe wij elkaar disciplineren. In Amerika wacht je rustig, zeer heel opmerkelijke is een heel rustig rijden daar. Iedereen houdt rekening met elkaar. Uh, in Nederland schiet je, je altijd weer een apenzuur als je bij een kruispunt komt en dan iemand daar aankomt scheuren en uh, dan denk je van oh, in uh, Amerika overkomt je dat niet. Dat zijn gewoontes, dat zijn normen, dat zijn waarden die mensen ontwikkelen in de loop der tijd. En dat zijn dat, die zijn heel belangrijk in het reguleren van het menselijk gedrag. Kijk wat jij doet hè, met je water, je maakt mij bewust eigenlijk. En dat is een heel belangrijke bijdrage voor van wetenschappen van wat ik eigenlijk doe als ik die uh, aardbeien koop. Ik wist dat niet. Dat wist, je, wel... dat wist je niet? Nee, dat wist ik niet. Maar nu weet ik het wel. Dus ik ga er wel eens bij nadenken. Waarom doe ik dat eigenlijk? Oh, nee, even voordat jij verder gaat... Dan wil ik ga nog wel wat toevoegen. Ja. Dus ik daar toch uh, nog een steentje kan bijdragen. Um, vaak hebben wij het over burgers als consumenten. Wacht en... even, wacht even. Want we hebben ook, en dat is ook Nederland... heel veel water, maar ook heel veel fiets. We kwamen. ANWB. Oh. Nou, de ANWB-verkeersinformatie. Nou, er zat nog maar één file. En dat is op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Van Amstel Business Park, 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En er is ook vertraging bij de spoorwegen. De politie heeft het treinverkeer tussen Haarlem en Voorhout stil laten leggen. De vertraging is meer dan een uur. En dat was de ANWB. En dit is Radio 1, Brans met Boeken. Ik praat vanavond over het boek Meer. En dat is op initiatief van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren gemaakt. Zij deed de eindredactie en zij vroeg verschillende wetenschappers... om antwoord te geven op de vraag hoe nu verder. En twee van hen zitten hier vanavond. Marianne Thieme is er ook aan tafel. Dat zijn Arjo Klamer, die net gloedvol begon te betogen over de gemeenschap. Daar gaan we zo over door. En ook Arjen Hoekstra, ook leraar waterbeheer. En Arjo Klamer zei net, kijk... Eh, Hoekstra, die heeft mij ervan bewust gemaakt uh, hoeveel water je wel niet gebruikt... als je gewoon een aardbei eet. En toen zei jij, dan heb ik nog wel een voorbeeld voor je. Dat mag je nu... Uh... Ja. Nou, kijk, de, de burger is niet alleen een consument. Dus als burger kan je zoveel meer doen dan je consumptiepatroon aanpassen. Ik denk dat het een heel belangrijk ding is wat je kan doen... als, uh, als burger je consumptiepatroon aanpassen. Want heel veel uh, dingen die je koopt dragen bij aan onduurzaamheid. Uh, maar je bent eigenlijk als burger ben je tegelijkertijd ook... Uh, uh, stemmer, dus je stemt op een politieke partij. Je bent ook eigenlijk spaarder en investeerder dus eigenlijk. Als dus je kijkt naar wat je en, je... en je doet natuurlijk ook werk in de praktijk. Als dus je kijkt naar de, alle capaciteiten die je hebt als, als burger... om duurzaam te handelen, hè, dan zijn die enorm groot. Als je kijkt naar wat de meeste mensen doen... als consument koop is gewoon wat er in de supermarkt ligt op ooghoogte. Als investeerder brengen ze gewoon geld naar een bank... waarvan ze ook niet weten waar die investeren. Nou, reken maar dat het dan onduurzaam is, als je er niet op gelet hebt... Um, en, en bij het stemmen, ja, dan stemmen mensen vaak ook meer op, uh, op populaire zaken dan als het gaat om, om lange termijn ideeën. Dus, dus er zijn veel meer fronten waarop de burger, zou maar zeggen, uh, ja, een rol kan spelen. Maar ja, je bent natuurlijk altijd wel alleen. En dat is het enige waar ik dan soms wel een beetje. Uh, mijn twijfels bij heb bij, bij het argument wat jij wat je geeft, uh, Arjo. Is van uh, in de praktijk. Uh, Moeten dan inderdaad wel alle burgers zich duurzaam gaan gedragen als consument, investeerder, eh, als stemmer, en et cetera. Maar ja, dat, dat ja, gebeurt niet. Je, dus dat uh, is toch wel een te beetje. Begin, een nee, maar wacht even. J jij gaat nu één stap, een stap uh, te snel. Ben jij trouwens nog even, en dan kom ik zo bij jou terug, Ayo Klamer, over je gemeenschapstheorie. Maar Marianne Tim, ben jij eens met wat, wat uh, Hoeksan nu uh, betoogt? Nee. Dat je dus veel meer instrumenten als burger in handen hebt. Uh, als je ze maar goed gebruikt dan je denkt. Absoluut, alleen het wordt heel vaak ontmoedigd. Uh, of het wordt niet gestimuleerd. Ik bedoel, we hadden natuurlijk een prachtige fiscale regeling om groen te investeren. En dat is om zeep geholpen door de overheid. Dus daarmee uh, breng je juist die verantwoordelijkheid weer weg bij de burger. En neem je die... Maar je neemt hem zelf ook niet. En blijft het dus uh, ergens uh, ja, tussen wal en schip vallen. Nu ga ik naar jou terug. over de, uh, dat klopt, of... dat ik wil mee eens ja? dat je de overheid bestimuleert. Maar ik denk dat er inderdaad een ander proces is. Jij gaf het eigenlijk aan als je zegt dat we, we zijn niet alleen consument zijn... maar we zijn ook burger, participant, zeg ik dan, uh, aan de same samenleving en geven daar vorm aan. De vraag die ik vaak graag stel aan mensen in allerlei uh, lezingen is... wat is het belangrijkste bezit? Wat is het belangrijkste wat je hebt en wat het ergste is wat je kwijt wil raken? Ik, huis of thuis? Ja, nou het is, nee. mensen zeggen, de meeste voorkomende, uh, wat mensen zeggen, zijn familie en vrienden. Ja, wat zou jij antwoorden trouwens, Arjen Hoekstra. Ja, dat zou ook ik ook zeggen. Kinderen, zeggen mensen ja. ook heel vaak. Ja, kinderen. Ja, kinderen. Kinderen. ja. ja en mijn man. het ergste, je man. <lacht> uh, dat is ook interessant, wie, wie, wie, wie dan het meeste, maar goed, dat zou ik eventjes ja. niet uh, op de radio uh, je laten vertellen. Maar het... Maar dan zeg ik, dan, dan vervolgens is het interessant natuurlijk om te bedenken dat dat wat het belangrijkste voor je is, dat soms is ook wel uh, vrijheid of uh, mijn, mijn, mijn, mijn geest, uh, noemen mensen dan. Ja. Uh, maar het belangrijkste wat je hebt, kan je niet kopen. Is niet op de markt te koop, kan de overheid ook niet voor je organiseren. Dan, dan zeg ik van nou... Jij noemt dat een nou goed, hè? Dat is een goed, ja. je ja. ja, want je doet er veel voor. Ik doe heel veel, ik, moet, ik doe er veel voor, voor om dat goed te krijgen. Ook dat gezin en die kinderen en zo. Maar wacht even zo, even, even dan mag je zo verder. Wat is voor jou los daarvan een belangrijk goed? Hoe bedoel je dat nou? Gewoon? Wat? We, hebben, we, hebben, we hebben man wil, en kinderen ik, gehad. Maar ja. nog iets wat, je, wat, wat, wat niet te koop is. Wat, wat eigenlijk niet te koop is, maar wat dus heel belangrijk voor je is. Je is ja, allemaal... nou ja is ik, ik denk gewoon de hele omgeving. Ja. Kijk, wat je ziet, en dat vind ik het dragen van de economie. Ik ga alweer... Want nee, maar doe ik, maar. Wat de economie doet, is zeggen we moeten produceren. En hoe meer je produceert, hoe meer welvaart je hebt. Dat is echt onzin. We hebben namelijk zoveel dingen. We zijn zo rijk. Bedoel, je hebt dat mooie milieu, je hebt die natuur... En, en, en die is er vanzelf. Die is gratis. Maar dat waarderen we niet. Ja. En, en, dat, en dat begrijp ik niet. Want eigenlijk wat je zou moeten doen. is elke dag dat die natuur daar gewoon maar gewoon, zomaar blijft. zou je eigenlijk. dat is economische productie. Dat is enorm waardevol. want je hebt er niks voor doen en het is er vanzelf. Dat moet je ook waarderen. Dus eigenlijk zou je in de BNP moeten meenemen. hoeveel van dat soort uh, automatische natuurlijke dingen er gewoon zijn. En mensen die, die, die waarderen een, een, een prettige leefomgeving in de stad of, of, of buiten de stad. En wat wij dus eigenlijk doen is dat juist allemaal aantasten ten behoeve van de productie van allerlei andere dingen... die er dan wel van mee hebben. Maar ik denk wel dat je op moet passen met, en dat staat ook wel in het boek... op moet passen om alles, um, alles van waarde ook dan in geld uit te drukken. Nee, juist niet. Want zo kan nee, het ook zo zijn. Het. Dat was een prachtig voorbeeld in Zuid-Amerika. Ik ben even het land vergeten. Maar er was een belangrijk stukje wildernis. En dat, werd, uh, dat, dat kreeg een economische waarde. En waarom? Omdat daar bijen leeft, een bijenvolkje... die van belang waren voor de productie van koffie. Maar uh, die koffieplantage die ging weg. En er kwam ananas voor in de plaats. En daar heb je geen bijen voor nodig om de ananassen te kunnen produceren. Dus dat stukje wildernis werd opeens tot nul aan waarde, economische waarde gereduceerd. Nou, zo kan de natuur natuurlijk uh, slachtoffer worden van uh, economische, uh, in de, uh, economische logica. Dus ik denk ja. dat we daar wel een kant mee moeten maken. Ja, toch... voor... ja, ja, dus... Jij hebt die vraag gesteld de antwoorden ja. gehad. Dat heb je dan nou gevraagd. Hè? Hoe ga je oh, dan oké, verder? nou verder kijk, Ik zeg van. Um, um, kijk, een huis kan je kopen. Een huis kan je ook in prijs uitdrukken. Ik heb geen flauw idee hoe ik mijn uh, familie in geld zou uitdrukken. Daar heb ik ook geen enkele belangstelling voor. Maar die kwaliteit, daar draait mijn leven wel om. Ik vind het fijn dat ik een mooi huis heb. Maar als het huis als ik straks thuis kom, dat is verbrand. Dan is het natuurlijk niet zo erg dan als ik mijn kind uh, verlies. Uh, dat is geen vergelijking zelfs. Um, dus we staren ons blind op dingen die we kunnen meten. Dat is wat we in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd. Daar gaan we ook alles uh, zetten op in. En wat mijn argument is, is uh, en dat is nogal een hele omslag... Uh, hoe we ons kunnen richten op kwaliteiten. Dus dingen die we werkelijk doen. He, we noemen nou de omgeving. Ik zou ook toevoegen de beschaving... die we in de loop der tijden he hebben opgebouwd. Heel belangrijk, waar we veel aan hebben. Uh, maar natuurlijk ook die samenleving. Uh, die... Uh, ik, was laatst, uh, ik kom net terug uit Portugal. Nou, die mensen hebben het echt zwaar. Dan denk ik, nou, we zijn toch wel gezegend hier. Ze, met uh, een soort samenleving die we hier met elkaar hebben. Um, dat is een groot goed. Uh, en, en doordat we... Maar het punt is, doordat we zo erg zitten st te sturen... op wat we kunnen kwantificeren... raken we dus dat kwalitatieve uit het oog. En ik vind mijn taak als wetenschapper om manieren te bedenken hoe je juist die kwaliteiten inzichtelijk kan brengen. En dan weer bij, bij jouw opmerking, dat moet, nou, het is belangrijk dat we daar, ons daar bewust van zijn... dat we daar in de politiek ook naar handelen... en dat we echt alles erop doen om die kwaliteiten te versterken... want ja. daar zit de groei in. Ja. De groei zit in die kwaliteiten... En of dat kwantitatieve groei moet betekenen, dat betwijfel ik zeker als ik al die verhalen in dit boek goed doorneem. Dan denk ik dat daar de kwantitatieve groei dus niet in zit. Dat we steeds meer, meer, meer, want dat gaat dus niet uh, werken. Maar we kunnen natuurlijk kwalitatiever wel beter worden. Daar is, niks te, daar is niks op tegen dat we juist werken naar uh, sterkere, uh, sterkere samenlevingen. En dat is juist, denk ik, in Nederland op het grote euvel... is dat we zo sterk op die economie zitten... en zo sterk op uh, allerlei overheidsprogrammen... dat we het zicht zijn kwijtgeraakt op wat Nederland trouwens... altijd heel sterk in geweest is in, de, in die gemeenschappen. Nederlanders zijn altijd heel goed geweest in, het allerlei, in allerlei verbanden met dingen met elkaar organiseren. Daarin zijn we, staan we op hetzelfde niveau als Amerika. Amerika is heel sterk omdat ze een hele sterke civil society eh, hebben, zoals we dat noemen. En dat betekent dat ze op allerlei manieren spontaan, zonder dat het georganiseerd is, zonder dat er geld tussen kwam, van allerlei mooie dingen met elkaar organiseren. Nou, dat deden wij ook en dat wordt bij ons erg langzamerhand maar zeker uitgehold. Ja, dat je zou aan corporaties kunnen denken, weer, ja, he, waarbij je gezamenlijk uh, weer diensten gaat leveren aan ja. mensen. Ze hebben prachtige voorbeelden van thuiszorg, waarbij uh, mensen aan het werk worden geholpen, die uh, gewoon tegen een reële prijs uh, zorg kunnen verlenen. Het is toch eigenlijk bizar dat we zoveel mensen aan de kant hebben staan terwijl er uh, tekorten zijn, uh, tekort handen zijn aan het bed. Hoe, hoe, hoe, zou je die, hoe, hoe ga je die zorg dan... Uh, kijk, dat, dat, dat is overigens wel even interessant. Mar Marcel van Dam, het schiet nu opeens in mijn hoofd... die uh, heeft, heeft net een boek gepubliceerd en ik, ik las ergens een uh, interview met hem... en toen zei hij wel iets heel interessants. Hij zei, kijk, het is toch idioot dat we nu voor het eerst... een generatieconflict gaan krijgen dat over geld gaat? ja. Heeft hij gelijk in? Dat is interessant, ja. Het is heel interessant wat hij daar waarneemt. Dat betekent namelijk dat als jij straks 86 bent, kijk even naar Arjo Klamer, dan zeg ik: ik ben net even iets jonger, denk ik. Dan zeg ik ja, reclame nu is wel genoeg geweest. Nog zo'n dure rollator, dat gaan we echt niet meer betalen. Ja. Nou, ergens ben ik het daar ook wel ergens mee eens. Maar oh, dus, uh, ja. Nou, ja. Ik, nee, ik vind zelf, maar, ja. vind zelf... Ik heb net... Uh, ja, goed, ik ben daar, daar ben ik erg mee bezig. Maar dat is iets voor mijzelf. Ik vind zelf... Hè, dat heeft dat is, dat is ook heeft met bewustzijn te maken. Het heeft ook kwaliteit te maken. Ja. Hoe ver wil ik daarin gaan? Ik ben net ook be be betrokken geweest... met zo'n zo akelig levenseinde van iemand... En denk van dat wil ik zelf toch eigenlijk niet graag meemaken. Nee. En kan ik bewust genoeg zijn, zo zit ik, daar praat ik in mijn omgeving heel veel over. Ik wil graag ook niet de gemeenschap tot overmatig veel last zijn. En als ik ontzettend zit met enorme, dure procedures, denk waar is dat goed voor? Dat is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid, die wil ik niemand aanpraten. Maar nu kom ik toch weer over de cultuur. Van wat, wat, wat vinden wij met elkaar belangrijk? He, wat, wat waarderen wij? Nou, ik ben heel blij dat we die geneeskunde zo hebben ontwikkeld... Hè, dat we enorm veel kunnen doen in termen van uh, mensen uh, levens, uh, uh, echt een betere levens te realiseren. Maar ik heb zelf wel serieus mijn twijfels of we daar niet in doorschieten. En dat ik als, als, als individu uh, mij bewust wil worden van wat voor een leven wil ik hebben. Dat is eigenlijk ook die vraag die jij stelt hè, als consument. Dat ik ook bewust ben dat ik niet alleen maar afga... hé, hey, het is lekker gekoopt, dus dat koop ik... Nee, dat, dat, dat, dat goedkope vlees, nou uh, kom maar aan. Nee, dat ik bewust word, dat ik besef, nou dat is wel een hele kostbaar stukje vlees eigenlijk. Wat ik daar allemaal meer aan, aan water en alle andere dingen consumeer. Daar doe ik niet aan mee. Dat is eigenlijk... Maar het is ook, maar wat jij net zegt over de zorg. Het is ook de bewustwording over wat je buiten de overheid en de markt om, zelf weer kunt, ja. als je, burgers, kunt gaan organiseren op het gebied van bijvoorbeeld zorg. Zeker, zeker. Ik, maar ik heb wel het gevoel dat we langzamerhand ook wel uh, een cultuur aan het creëren zijn. Het wordt ook wel door de overheid behoorlijk gestimuleerd, dat we uh, mensen die zorg nodig hebben, of die op een andere manier, ja, toch ondersteuning uh, nodig hebben, dat die worden gezien als een last. Terwijl ja. je ook af zou moeten vragen of het feit dat we maar niet investeren in onderwijs en in zorg, en dat we wel heel veel geld geven aan aan sociale zekerheid, omdat die mensen thuis toch een uitkering moeten krijgen. Dat is toch een hele rare gedachte. Je kunt toch juist zorgen als overheid dat er uh, banen zijn... en dat we daar uh, met z'n allen voor betalen. Dat, dat krijgen we ook weer terug in termen van diensten, on goed onderwijs, goed zor goede zorg. En het, het is toch heel vreemd dat ze dat. Dat is echt het doorgeschoten denken van nee, de overheid moet niet gaan investeren in banen. Mensen die aan de kant staan, ja, die moeten ook maar gewoon de zorg zelf organiseren. Ja, Dat, dat lijkt mij geen maar goede zaak. Daar ben ik uh, mee eens. Kijk, want het is, dat noem ik. Maar daar zit ik wel die andere kant in, Zit ik bij. Ik ben me eens, in een beschaafd land zorgen we goed voor elkaar. Ja. Dat is, in een beschaafd land kan het niet gebeuren dat mensen aan hun eigen lot overgelaten worden. En. Uh, uh, niet gewassen worden, uh, niet met niemand kunnen praten. In een beschaafd land zorgen we goed voor elkaar. Maar ik denk ook in een beschaafd land zijn we ook bewust van onszelf... en Zeker. ook bewust gericht op de eigen kwaliteiten... en op de verantwoordelijkheden ja, die we nemen. Dat is er ook, dus ik zou dat graag in één adem door willen ja, noemen. Maar ik, ben, ik weet ook als ik dit zeg, dan is het heel gevaarlijk. Want ik meen op, ik meen op serieus dat, je, dat we die verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. Maar dat betekent niet dat je dat alles maar laat welgevallen... en zeg hé, hey, ik heb daar recht op... Want dat irriteert mij dus eigenlijk wel enorm. Ja. Ik heb zo terecht Herkenning. op persoonsgebonden budget. Nou, dan ga ik hem gebruiken ook. Hoezo? Waarom zijn hem gebruiken? Heb je hem dan echt nodig? Heb je die rollator echt nodig? Ik bedoel, in de kelder staan er uh, al die uh, rollators. Die kun je er een uh, uit halen. Nee, nee, ik heb recht op een nieuwe rollator. Nou, dat vind ik dus een merkwaardige mentaliteit. Ja. Dat is duidelijk. De vraag is intussen, ik wil jou trouwens dadelijk nog één vraag stellen... over het andere aspect van je verhaal, Arjen Hoeksa. Dat zijn, dat zijn de overstromingen in Nederland denkbaar. Maar dat lijkt me een mooi apocalyptisch einde van dit programma. Eerst even een hele... Ik hele je positief wilde doen. Ja. ja, nee, maar dat, dat gaat... Oh, dit oh, ja. komt ook alweer goed. Dit komt dit <laughs> ook alweer goed. De vraag is intussen natuurlijk ook... hoe, hoe komen we, hoe komen we in, een, in, een, in, in, in deze samenleving die zo door geld gedomineerd wordt... Terecht. Dat lijkt een hele onnozele vraag, maar daarom is die denk ik ook wel op zijn plek. En, omdat eh, we het zo meten. Het is, heel veel is het zo maken... simpel? Nou, het is... Omdat we het zo meten. Ja. Je kan zeggen dus, dat is toch een uh, neiging dat we geneigd zijn om te richten op dat wat we meten. En dat we alles dus uh, geneigd zijn om geld uit te meten. Zie je op de. Ja, we werken op de universiteit. Dus nu gaan we een aantal publicaties meten. Dus nou gaan ja, we daar ja, ons ja. Uh, op richten. Ja, maar er is niks tegen meten. Dat er is, er is toch wel een beetje recht. Ja, jij meet natuurlijk ja, de hele ik, dag. Ja, natuurlijk. Ik, je, heel veel dingen kan je meten. Maar ik ben het wel helemaal mee eens dat je de goede dingen moet meten. En bepaalde dingen die je meet, moet je niet opeens tot heilig verklaren... of daar heel veel waarde aan schenken. Dat hoeft niet. Maar in de ja, politiek worden bijvoorbeeld partijprogramma's altijd... in de verkiezingstijs doorgerekend door het Centraal Planbureau. En dan komt er dan één cijfer uit. En dat is ja. dan gaat de koopkracht omhoog. Of, of is het slecht voor de koopkracht? En dat is zo'n beperkte visie en ook nog eens zo onhoudbaar... want we weten helemaal niet over drie maanden hoe het er dan uitziet... want ja, de euro, denk aan de eurocrisis, het is allemaal zo onzeker... Uh, dat wij dat dus bijvoorbeeld als partij ook niet doen... omdat wij echt de bakens willen verzetten... en wij dus af willen van dit soort meten wat een schijnzekerheid ja. oplevert... en ook niet zegt over je visie van wat nou echt voor welzijn... Maar als we nou eens een wat meer filosofisch antwoord proberen te bedenken hiervoor... Want meten is me te simpel. Want dat meten, wat jij nu zegt, ja, we meten alles... dat is ook het meten waardoor ik, godzijdank, nu weet hoeveel die is. Ja, precies, want je wil, ook, je wil ook weten dat de biodiversiteit, uh, hoeveel, hoeveel dat is... en dat die niet achteruit gaan. En je meet ook het, het regenbos areaal, dus je meet gewoon. Je moet in zekere zin is meten ook wel weten. Alleen, je moet gewoon uh, je, je, je, je data wel met wijsheid gebruiken. En dat is waar het vaak aan ontbreekt. Mensen die, die, die pikken dan één getalletje uit en gaan daar dan voor... En dan, en dan heb je geen, geen begrip meer voor het grotere geheel. Nou, kijk, ik ben het met uh, me eens dat, dat dingen kunnen meten en dat dat ook goed is. Maar het heeft veel te maken. Jij wil vragen een filosofisch antwoord. Ik hou me tegenwoordig veel bezig met, uh, met uh, uh, Griekse filosofen, maar ook wel met mensen als Adam Smith en zo. Uh, die veel nadrukkelijker uh, zich richten op dat wat waardevol is. Ja, dat wij als mensen. Um, uh, gericht zijn op doelen die belangrijk voor ons zijn. He, zoals een goed gezin, een goede samenleving. He, zo zouden de Grieken dat formuleren. En je zult merken dat, en dat merk we in alle discussies... dat wij veel meer in een instrumentalistische uh, samenleving zitten. Dus we zijn heel erg gericht op de instrumenten, instrumentarium. Um, en daarmee is het doel is meer aan jou overgelaten. He, dat bepaal je zelf wel. Maar daardoor is onze taal daarover verarmd. Mensen vinden het heel moeilijk, een vraag die ik uh, graag stel. aan mensen, dat is een indringende vraag. Maar hoe, uh, vooral mensen die al wat gepresteerd hebben... wat is jouw bijdrage geweest? Aan wat? A aan waar heb je aan bijgedragen? Nou, oké, okay, wacht even. Eén minuut. Marianne Thieme, waar heb je aan bijgedragen? Uh, aan bewustwording. Uh, van wat onze watervoetafdruk is... maar sowieso onze ecologische voetafdruk. En uh, ik denk dat bewustwording belangrijk is... omdat uh, dat de basis is voor verandering. Zij is een politica en zij kan dat makkelijker beantwoorden... dan een bankier ja. of een accountant. En, en jij? Ja, ik, ik hoop dat ik mensen help leer, of leer kritisch na te denken. En dan heb ik het natuurlijk ook over mijn studenten. En een wetenschappelijke bijdrage lever je toch ook? Ik hoop het ook, maar dat is meer uiteindelijk aan anderen... en op de lange termijn om dat te beoordelen. We gaan, we gaan nu even naar Frankrijk. We gaan even naar Roland Karros, naar Jan Roels. Dat wil zeggen... Ja, ik, uh, dit was dus de bedoeling, dit kregen we door. Maar ik heb geen tennisbal gehoord, jullie wel? Nee, nee. nee maar dit is wel interessant. Laten we, laten we de overstromingen maar even, even laten. Laten we maar proberen heel, heel naar, een, naar een heel positief einde toe te werken. God, ik lijk wel een prediker, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar waarom niet? Ik denk inderdaad, ik denk dat je gelijk hebt dat we het behoefte hebben... we zeggen in Nederland altijd kooplieden, regenten en uh, dominees... Ik denk dat we op dit moment uh, behoefte hebben aan dominees. Ik vind Marjan echt een dominee in de zin dat je ergens voor staat wat je belangrijk vindt. Ben je een dominee? Ja, dat zou ah, ik ja, ja zeggen. Ja, ik, ja, ik, ja nou, nee, wel, staat, die, die, die betekenis wel, wat ja. Belangrijk, ja zeker. En, een, en dat is een waarde die je uitdraagt. Zeker, en het is vaak een boodschap die niet, uh, mensen graag ja. willen horen. Dus dat is ook wel eens lastig. Maar ik vind, vind jij bent ja. ook een dominee in de zin dat je ook staat voor iets wat belangrijk vindt. En je, je probeert dat op allerlei manieren mij te overtuigen. En mij iets te laten zien wat ik daarvoor niet zie. Dat is nou typisch een dominee. Een koopman doet dat niet. Die gaat zeggen van ik heb iets leuks voor je dat lekker goedkoop is. En een regent vertelt je wat je moet doen. Maar een koopman, wijst, een dominee wijst je op de waarde dat wat belangrijk is. Ja. Dus mijn stelling is, op dit moment hebben we in Nederland, dus hebben ze systematisch geëlimineerd, een grote behoefte aan dominees. Dus je, kwim, je ging de goede richting op. Ja, en dan ga ik nog even door, want ik, ik verontschuldigde me gelijk. Ja, Hij het klinkt natuurlijk. als een zeg we altijd. Ja. Dat mag, mag niet. Nee, wat ik wilde zeggen is dit. Ik sprak laatst iemand die. Uh, kijk, bij, bij, bij omroepen wordt er heel vaak over kwaliteit gepraat. En er ja. was iemand van buiten. En vergeet nu ook gelijk weer die omroep. Het is alleen maar een voorbeeld. Er was iemand van buiten die hoorde dat de hele tijd het woord kwaliteit. En die zijn na afloop verbijsterd. Ja, maar ze hebben het helemaal niet over kwaliteit. Dat begrip, dat betekent helemaal nee. niks meer. Dat, nee, dat, dat is ik juist. Dat is het, hè? Je, ja. je, je, je moet het. Want dat, wat, dat is wat ik nu. Ik werk veel met culturele organisaties dan vraag ik van, wat betekent die kwaliteit voor je? Benoem het voor mij. En dan merk ik dus mensen heel vaag en abstract erover praten. Maar het doel is, is die vragen ook over de bijdrage... nou, jullie kunnen mooi beantwoorden... maar ik kom heel vaak mensen tegen die dan totaal verbijsterd je aankijken. Ze hebben geen flauw idee, ze hebben heel veel geld verdiend. Ze hebben ontzettend hard gewerkt. Maar waar heb ik aan bijgedragen? Waar heb ik aan bijgedragen? Ik zou het niet weten. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, als je niet op een of manier voor jezelf uh, daar een idee van hebt. Maar ook daar geen doel voor hebt, want je bent heel erg bezig geweest met heel veel geld verdienen. Dat vind ik ook zo idioot. Hè? Dat een bedrijf, dat men zegt dat het doel van een bedrijf is winst maken. Hoe haal je dat in je hoofd? Het doel van, de van het bedrijf is iets wezenlijks bijdragen aan de samenleving. Iets wat we nodig hebben, iets wat belangrijk voor is. Daarvoor zijn bedrijven er. Maar ik vind het erg dus heel idioot, maar dat is dankzij onze economen zo erin gegooid. Hè, dat je alleen maar kijkt of je veel winst maakt en dan doe je het blijkbaar goed. Nee, helemaal niet. Dat hebben we bij de banken gezien, totaal ontspoord. Banken zijn helemaal uit het zicht verloren van ja. waar ze voor bestaan. Ontzettend belangrijke maatschappelijke functies. Het enige wat telde de winst. Sterker nog, als ik even mag, dadelijk naar achter, dan kunnen we verder luisteren naar Max. En daar is de gast Lodewijk de Waal. Daar gaan we nu verder niet over hebben, maar het is wel grappig in dit verband. Ex-FNV-voorzitter en ex-ING-commissaris. En het gaat over idealen en het grote geld. Ja. Ja. Nou ik heb nu toch. Nou, is... ik wil, ja, ik vind het wel mooi toch om, Arjen, om met jou nu even nog over die overstromingen. Het vijf minuten te hebben. Heel kort als einde. Want ik bedacht me opeens. Dat is ook een aspect van jouw verhaal dat je hebt geschreven. En op een bepaalde manier is het ook wel een metafoor voor waar we het hier nu het hele uur over hebben gehad. Nederland, hele hoge dijken. Maar eigenlijk moet je daar op een andere manier naar gaan kijken... en moet je die dijken gewoon voor een deel doorsteken... en het water gewoon kwalitatief zijn gang laten gaan. Ja, nou zo. Nou, ik... leg jij het uh, maar even uit. Ik heb wel een mooie brug geslagen. Ja, gechargeerd, ja. Oh, nee. Maar nou, mijn, mijn, de titel van mijn hoofdstuk is... Nederland-Waterland kwetsbaar en, af, en afhankelijk. En dat, uh, er zit een soort, soort relatie tussen die, die kwetsbaarheid voor overstroming in Nederland... En dat eerdere verhaal we hadden over die afhankelijkheid... van onduurzame importen van, van buiten Nederland. Kijk, er is een soort gemeenschappelijke delen daar. Uh, Ulrich Beck noemt dat in, in zijn boek de, de risicosamenleving. Wat wij hebben gedaan is eigenlijk een welvaart gecreëerd in Nederland... door die hoge dijken, steeds hoger en hoger... waardoor we steeds veiliger en veiliger werden... waardoor we steeds meer mensen achter de dijken konden hebben... steeds meer... Waarde, economische activiteit achter de, de, de dijken konden hebben. Daardoor zijn we steeds rijker geworden, steeds meer welvaart. We zijn, hebben ook die welvaart gekregen dus door die, die, die integratie in de wereldeconomie. Maar we zijn dus nu op een punt beland waar wij, waarbij we met al onze rijke, rijkdom eigenlijk behoorlijk kwetsbaar en afhankelijk zijn geworden. Dus afhankelijk van die onduurzame imports, maar dus ook kwetsbaar voor die, voor die overstromingen. Want dan hebben we hebben ware hele lage kansen van overstromingen, maar de. De, de kwetsbaarheid voor als het toch gebeurt is enorm groot. Uh, nou de dijken die worden dan berekend op eens in de 1250 jaar mogen ze door in, uh, langs de rivieren. Als je dat berekent in één mensleven is toch de kans 6% dat het gebeurt. Uh, laatst vastgesteld dat 33% van de dijken alleen niet voldoet aan de norm. Dus, dus op het manier zijn die kansen dan toch groter. De scenario's uh, die, je, die je voor je ziet als die dijken toch doorgaan... Dat is een enorme ramp. Daar wil je eigenlijk niet aan denken. Dus wat ik voorstel is dat we ook hier een, een verandering in, in denken hebben... en zeggen van nou, we moeten niet elke keer maar ons, ons afscheiden van die natuur... en die natuurlijke dynamiek. We moeten ruimte geven aan de natuur... Aan, de, aan het water. Dat betekent dus ruimte voor de rivier. Dat betekent lagere waterstanden op het moment dat er hoog water komt. Dat betekent ook in de ruimtelijke ordening rekening houden... met mogelijke overstromingen, zodat als het dan overstroomt... de effecten niet zo groot zijn. Dus dat betekent eigenlijk ook weer een soort uh, een stap die we moeten zetten... in ons denken, waarbij we de boel weer een beetje integreren. Het ruimtelijke denken... Ja. Is, is staat volkomen los van waterbeheer. Maar, maar ook waterbeheer moet in ruimtelijk denken zitten. Net zoals wat waterbeheer moet zijn in landbouwbeleid... gezond landbouwbeleid of gezond economisch beleid. Dus in, je ziet al die sectoren, die zijn in de wetenschap netjes opgedeeld... in verschillende disciplines. In de politiek zijn ze opgedeeld ook in de vorm van verschillende ministeries. Je ziet daardoor dat de oplossingen waar wij toe gekomen zijn... Altijd nogal gefragmenteerd zijn. En eigenlijk tot, tot steeds meer problemen leiden. En drijvende huizen... Oh, nou, ja. nou ja, op het moment dat je dus gebieden hebt waar dan water toegelaten wordt, uh, met bepaalde kansen, dan kan je daar uitstekend wonen. Maar dan moet je daar wel rekening mee houden, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk bij is, huizen. wat jullie de, het afgelopen uur hebben, hebben bepleit, is, hoe, hoe zij dat, dat moeten noemen? Dat is anders een, denken. En onderdeel worden van de natuur weer. Inter, anders denken, Integraler ja. denken, denk ja. ik ook. Drie verschillende ja. antwoorden heb ik hier. Integraler mm -hmm. denken, zeg jij? Dat is jij? anders denken. Dat is anders denken. En jij zei... Meer samenwerken en onderdeel zijn van de natuur. En niet jezelf zou afscheiden daarvan. Nee, maar dat is ook anders denken dus. Ja. Ja. Het zijn allemaal andere benamingen. Dat is ook het mooie overigens van, van, het, van het boek waar het vanavond over ging. Meer heet het. Het is onder eindredactie van Marianne Thieme gemaakt. Het mooie van het boek is dat verschillende wetenschappers... Jeroen van den Berg, Jules Bos, Arjen Hoekstra, Arjo Klamer... Bill Kibben, Leida Reinhoud. Jan Rotmans, Bert Smit, Jaap Schreuden... en ik ga ze niet allemaal noemen, hoor. Maar, en Louise Vet. Ik vergeet er nu een stuk of vijf... die allemaal vanuit verschillende zeg maar invalshoeken... over deze vraag hebben, hebben nagedacht. En waarbij het aardige overigens ook is... dat ze het vaak ook nog weer eens een keer met elkaar oneens zijn. Mm -hmm. Maar dat is dan weer heel vruchtbaar... als het uh, ergens toe lijkt, toch, zeker, uiteindelijk. Zeker. Ik wil jullie bedanken voor uh, jullie bijdrage vanavond. Marianne Thieme, Arjen Hoekstra, Arjo Klamer. En dit was Brans met Boeken op Radio 1. Volgende week dan uh, is hier Manjare. En de week daarna zit ik hier weer tussen 7 en 8. En dan praat ik met Stefan Sanders. En hij schreef een boek over zijn vriend Anil Ramdas. Dat gaat over, ook over idealen. Maar ik heb vanavond eigenlijk gewoon goed geleerd. Dat idealen, dat is eigenlijk niks anders dan realisme. Als je het, als je het goed, goed uitlegt. Dadelijk naachten. Max Margreet Rijntjes praat dus met Lodewijk de Waal. Ex-FNV-voorzitter en ex-ING-commissaris. En het gaat over idealen en het grote geld. En dat sluit eigenlijk heel goed aan bij waar we het vanavond hierover hadden. Kort over twaalf, Radio 1 op een zonnige zondag. Tijd voor de best tribune. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. Programma-maakster Dessing en haar verslaving aan reizen. Voordat ik televisie deed, reisde ik altijd al. Oud Alt judoka Deborah Gravenstein over nieuwe judo-talenten... en haar eigen carrière op de mat. Alles echt uit mezelf halen, overstijgen van wat je kan. Verder een gesprek met scheidsrechter Beb Thomas... en in kassie kijken gaan we lekker <lacht> kokerellen.